Middernacht, het begin van zaterdag 1 februari. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Zo'n 2000 Nederlanders zijn ingesneeuwd geraakt bij de Wijsensee in Oostenrijk... waar de alternatieve Elfstedentocht zou worden gehouden. De marathonschaatstocht werd afgelast vanwege de zware sneeuwval. Het zuiden van Oostenrijk gaat gebukt onder enorme hoeveelheden sneeuw. Veel wegen zijn dicht, het treinverkeer ligt plat en scholen bleven gesloten. De Wijsensee is alleen te bereiken via een bergweg die nu niet meer begaanbaar is. Turkije gaat het nieuwe visumsysteem geleidelijker invoeren. Vanaf april werkt het land met een elektronisch visum... dat reizigers thuis al moeten aanvragen. Maar tijdens het komende toeristenseizoen hoeft dat nog niet. Reizigers kunnen dan ook bij aankomst op een Turks vliegveld... nog een visum kopen. De voormalige burgemeester van New York, Michael Bloomberg... gaat aan het werk voor de Verenigde Naties. Hij wordt speciaal gezant voor steden en klimaatverandering. De VN houdt in september een klimaatconferentie. Bloomberg gaat VN-chef Ban Ki-moon helpen bij het kweken van politieke wil in steden om iets aan het klimaat te doen. Doukle Terpstra vertrekt als bestuursvoorzitter van de hogeschool in Holland. Terpstra gaat weg omdat zijn contract afloopt bij In Holland. Maar verder zegt hij dat de klus is geklaard. Bij In Holland waren problemen met de kwaliteit van het onderwijs. Sommige opleidingen werden niet meer serieus genomen.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 meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht. straks kunt u luisteren naar de vierde aflevering van het hoorspel Bonita Avenue naar het boek van Peter Buwalda. Daarna in Nooit meer slapen gaat Wim Brands op bezoek bij Karin Anema. Zij schreef een boek, Twan, en daarin vertelt ze het levensverhaal van een man die aan schizofrenie leidt, maar besluit het te verbergen. Uh, hij is altijd bezig met het thema buitengesloten worden. Na een gedwongen opname in de inrichting wordt hij nagejouwd hè, van Antonius, van, van, van Pampadua, etc. En dat na, bij dat najouwen denkt hij, ik zorg dat ik vanaf nu niet meer te lezen ben. Ik Trek een panschroep, zodat ik geen mes in de rug kan krijgen. Dat er niets meer tegen me gebruikt kan worden. Een masker, dat ik niet meer te lezen ben. En hij verzwijgt dan tegenover iedereen. Want hij krijgt een fulltime baan bijvoorbeeld. Hij wordt decennia lang lid van een ijsclub. Tegenover iedereen verzwijgt hij zijn label. Maar daarmee zijn hele persoonlijkheid en zijn historie. Een man met een geheim dus. Vandaag koop ik Alle Kleuren, heet het boek. En straks hoort u Wim Brands in gesprek met Karen Alema. Schrijfster Maartje Wortel schrijft speciaal voor ons een kort verhaal. Dat hoort u even na één uur, gebaseerd op de actualiteit. En geen fascinerender kunstwerk dan een zelfportret. Want hoe ziet de kunstenaar eigenlijk zichzelf? Caspar Berger neemt het genre nog een stap verder. Hij maakt werk van zijn eigen botten en werk van zijn eigen schedel. Of althans, van exacte kopieën daarvan. Portret van de artiest als een dode man eigenlijk. We praten zo met hem. En cultuuradvies van slapelozen komt straks van filmmaker Jos de Putter. Auguste Rodin maakte een beeld van de schrijver Honoré de Balzac. Dat beeld is te zien in Eindhoven. En kunstenaar Arnard Holleman maakte een heus radiostation bij dat beeld. U hoort dat allemaal na één uur. Dan gaan wij op bezoek bij de kunstenaar en kijken naar het beeld in het Van Abbe Museum in Eindhoven. Eindhoven. In het programma Nooit meer slapen is dat. U kunt ons bereiken via de mail slapen@vpro.nl en via Twitter at VPRO NMS. En u kunt ook kijken op de website vpro.nl slash nooitmeerslapen. Wij zijn straks na Bonita nieuw bij u dus met het gesprek met Wim Brands... en na één uur met nog heel veel meer kunst en cultuur. Maar eerst kunt u luisteren naar het vierde deel van... Bonita Avenue. Een twintigdelige serie is het geworden gemaakt door de NTR op basis van de roman van Peter Buwalda. U hoort straks uh, Jaap Spijkers als Sim Sigerius, Georgina Verbaan als Johnny Sigerius, Waldemar Torenstra, Karin Krutse, Ariane Schluter... en nog heel veel meer mensen in Dus dat vierde deel van Bonita Avenue. Wij zitten er allemaal klaar voor. En daarna gaan we verder met Nooit meer slapen op radio 1. En ik noem nog even het Twitteradres: VPRO NMS. Veel plezier met Bonita Avenue. Het is 5 over 12. De hoogste tijd voor het hoorspel: half uur. Elke vrijdagavond op Radio 1. Hi, welkom. Wat er vooraf ging. Mijn naam is Elisabeth Heitink. Ik ben psychiater hier bij de Twente Hulp. En ik ga proberen je te helpen. Ga weg. Ga weg, ga weg. Je hebt een psychose gehad. Aaron, hoeveel waarde hechte jij aan de band met je schoonvader? Siem en ik... We waren vrienden. Het was misschien een gekke vriendschap. Ongelijkwaardig, onwerkelijk. Het komt erop neer dat ik de pooier van zijn dochter ben. Siem is dood, Aaron. Al acht jaar dood. We hebben hem begin 2001 begraven. Linda Om zo'n geheim te hebben, en ondertussen tegenover Sim en iedereen te doen alsof er niks aan de hand is. Iedereen verzweegt wel iets. Sim is niet jouw echte vader. Hij heeft zelfs nog een zoon uit zijn eerste huwelijk. Joni heeft je over Wilbert verteld. Nee, nee, nee, nee, nee, papa. De NTR presenteert Bonita Avenue. Van Peter Buwalda. werking, Eva Gouda en Koen Karis. Een psychose ontstaat niet altijd op dezelfde manier. Soms bouwt het zich stukje bij stukje op. Het kan een proces zijn van jaren kan heel lang sluimeren voordat je er daadwerkelijk iets van merkt. En hoe langer het sluimert, des te harder barst de bom. Aflevering 4. Uh, drink je wat? Een uh, uh, biertje graag. Oké, okay, uh, uh, twee bier dan, alsjeblieft. Ja. Kijk eens aan. Johnny heeft je over Wilbert verteld. Ja, ik was stom verbaasd te Echt waar, ik wist van niks. Ben je geschrokken? Nou, ja, maar God, een beetje. Jullie zijn zo'n happy family, zie Ja, dat verwacht je niet. Dat snap ik goed. Heel goed zelfs. Het is ook godverdomme niet niks. Nou, nou ja, ik bedoel. Hè, zoiets kan een mens nu eenmaal overkomen. De cijfers liegen er niet om. In feite gebeurt het voortdurend. Aardig van je, Aaron. Dat je het probeert te relativeren, maar... ik denk niet dat dat waar is. Dat één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding echt scheiding? Ja. Gescheiden? Ja, toen ik vijf was. Janice was toen drie, die weet er niks meer van. Ik wel. En je moeder? Zie je die nog? Waarom denk je dat Tineke niet mijn echte moeder is? Nou, Omdat het duidelijk is dat Simi je echte vader is. Ja? Ja, dat denk ik. Ik bedoel, uiterlijk lijkt je niet echt op hem, maar ook niet op je moeder. Ik bedoel, Siem en jij zijn allebei sportief. Sportief gebouwd ook. Dus omdat ik niet dik ben, denk je dat Siem mijn echte vader is? Ja. Nee, nee. Ook, ook de manier waarop jullie met elkaar omgaan... wil jij en Siem zijn twee handen op één buik. Janice is een moederskindje. Jij een vaderskindje. Maar Janice en ik zijn echte zussen. Dus dat zegt niks. Vertel het nou maar gewoon. Jij denkt dat Siem... Ja. Ja, dat denk ik, ja. Fout. Siem is niet je echte vader? Nee. Ze waren allebei getrouwd toen ze elkaar ontmoetten. Siem heeft zelfs nog een zoon uit zijn eerste huwelijk. Nou, kom. Gaan we hier een ijsje eten. Ja. Ieder derde huwelijk gaat aan Diggelen. En Wilbert heeft... Waarom? Aaron, Aaron ik, ik weet niet precies waar jij het over hebt. Maar ik heb het over doodslag. Wat? Over een brute moord die we van de wetgever doodslag moeten noemen die schoft, heeft een man om zeep gebracht. Hij zit al vier jaar vast. Dat wist je ook niet? Je maakt een grapje. Ik zou willen dat ik een grapje maakte. Ik dacht dat Joni je alles had verteld. Ja, alleen dat je een zoon had uit een vorig huwelijk. Oh. Wat je, je zoon zit vast voor moord. Is dat echt waar, Sim? Uh, Aaron, uh, alsjeblieft. Ik, ik kan het jou wel vertellen. Maar je begrijpt dat ik dit angstvallig stilhoud. Gezien mijn functie en... en... Ja, ja, ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Goed. Wilbert. Waar te beginnen? Mijn zoon is nooit een lievertje geweest. Als kind al was hij een kleine terrorist. Hondsbrutaal. Hij was de schrik van de buurt. Zelfs oudere kinderen waren bang voor hem. En het bleef niet bij qua jongensstreek, hoor. Hij ving bijvoorbeeld padden... en dwong kinderen om die op te eten. Hij piste door brievenbussen van bejaarden... Hij dwong een meisje uit de straat op de portemonnee van haar moeder te jatten. Jezus. Het was van het begin af al een hufter, een galbak. Puur tuin. Geen land mee te bezuilen. Nou, geen wonder ook, als je zijn moeder kent. Het werd alleen maar erger en erger. Misdrijven, drank... drugs of aanrandingen. En uiteindelijk moord. Jeetje, sim. Ik, ik wist echt van niks. Nederland is een mooi land, hoor. Als je niet wil deugen, dan staat er een hele grote professionele vriendenkring voor je klaar. Wie geen kloten heeft om gewoon aan de slag te gaan, maar wel een strafblad... die geven we een prachtige gesubsidieerde baan. Tja, ze gaven hem een overal en een billig salaris... zodat hij zich ochtends ergens kon melden met een broodrommel. Nou, wat willen mensen nog meer? Weet ik niet. Bij de hoogovers. Een uitstekend bedrijf maar al een eeuw lang tienduizenden Nederlanders eerzaam te kost verdienen. Ja. Een kans, kreeg hij. De zoveelste. En wat doet die jongen? Huh? Bij het eerste, het beste akkefietje, pakt hij een moker... en slaat zijn directe chef, een harselaar. een voorman... die afkoerst op een gouden horloge van de zaak... met vijftien meppen zo plat als een dubbeltje. Jezus. Dat, dat is niet normaal. De kantinejuffrouw had geklaagd over handtastelijkheden bij die chef. Harselaar wilde Wilbert er gemakkelijk vanaf laten komen... door een geintje met hem uit te halen. Hij wilde hem alleen maar een lesje leren. Maar wat Harselaar niet wist... is dat Wilbert al op cursus zat. Wat voor cursus? Agressietraining. Oh. Aangeboden door Reclassering Nederland. Bedoeld voor licht ontvlambare types. Ik zat op de publieke tribune... toen de officier beschreef... wat de diverse getuigen hadden gezien. Wat er gebeurt met een mens... wanneer erop inslaat... Met een vier kilo zware metalen hamer. Hij is net zo lang doorgegaan. tot de man veranderd was in één opengereten. bloedende baal vlees en kalk. Bij de lijkschouwing telde Harselaars lichaam. 26 botbreuken. Alleen zijn donorkodesiel was nog heel. Ik. Ik weet niet wat ik moet zeggen, Sim. Acht jaar. De ijs was tien. Met dwangverpleging. Maar in het Pieterbaan presteerde hij goed. Daar wel. Volledig toerekeningsvatbaar. Ja, mijn zoon is lang geen domme jongen, hoor. Als Siem je zijn verhaal deed, hadden jij en Joni toen al de Sexside? Ja. We hadden de Barbara Ann zelfs al. Barbara Ann? Het jacht. Maakte de leugens over Judo van Siem tegenover zijn vader... het voor jou makkelijker om jouw eigen geheim te bewaren? Nou, het was misschien een slap excuus. Maar ik heb me altijd voorgehouden dat elk lid van het gezin... Sigiri's geheimen voor elkaar had. Voorgehouden? Of was dat ook zo? Ze logen allemaal. Het was een gezin van heimelijke worstelaars... Niemand vertelde elkaar ooit iets. Het duurde een jaar voordat Joni vertelde dat Sigirius niet haar echte vader was. Een jaar. En zelfs toen wilde ze er niet veel meer over loslaten. Voelde je je buitengesloten door Joni? Ik heb haar ontelbare keren gevraagd waarom ze me zo weinig vertelde. Het is gek, omdat het bewaren van een geheim, van zo'n geheim, heel intiem is. Maar toch heeft ze me altijd op afstand gehouden. Denk je dat dat geheim jullie bij elkaar heeft gehouden? Het heeft ons juist uit elkaar gedreven. Als wij die seksheid niet begonnen waren... Was het dan niet al veel eerder uitgegaan? Ik weet het niet. Misschien wel. Hoe was het voor jou dat Siem zich wel openstelde voor jou? Fantastisch. Het was bizar. De man die van de hele campus Krolse kopjes kreeg. Topjudoka, Nobelprijswinnaar. Is er een Nobelprijs voor wiskunde? De man die door iedereen bewonderd werd. Daar lag ik elke week mee op de mat waarna we niet veel later met rode hoofden van het douche gebroederlijk een biertje dronken. Siem had dan zijn casual outfit aan. Ik voelde me altijd licht ongemakkelijk... om met hem in een openbare ruimte te zijn. Hij was siem sigerius. Mm -hmm. Ga verder. Toen hij vertelde over Wilbert en die moord... voelde ik opeens een vreemde opwinding. Opwinding? Het was half verrukking en dankbaarheid voor het vertrouwen... En het kwam ook gedeeld door de ongemakkelijkheid van de intimiteit die we opeens hadden. Laat me proberen het uit te leggen. Dit was geen bekentenis meer. Er werd met een factum meegedeeld. Ik dacht dat ik Sim kende. Ik had hem gevolgd vanaf mijn twaalfde. Elk interview met hem heb ik gelezen. Elk programma waarin hij zat heb ik gezien. Maar nu kwam ik erachter dat ik helemaal niets wist. Aaron, is de intimiteit die je ervoor bij Sim. Vergelijkbaar met de intimiteit door het geheim wat je met Johnny had. Johnny. Aarou. Waarom vertel je me altijd zo weinig? Wat bedoel je? Ik weet van Wilbert. Ja, dit heb ik je zelf verteld. De rest. Elke rest. Wilbert S. stond op 16 november 1993 terecht... voor het met een stalen moker van 4 kilo... in blinde razernij inslaan op Barry Harselaar. De 52-jarige procesmanager bij de hoogovens. Die daarbij om het leven kwam. Een van de twee toekijkende walsers, de 22-jarige Ronald de H.,... ondernam een poging die hem op een gerichte achterwaartse haal kwam te staan. Gebroken bekken. Wat nou, dat ze de volgende 30 seconden voor hun neus afspeelde moet traumatisch zijn geweest. Wilbert S. sloeg voortdurend kankerhond schreeuwend... minstens 15 keer in op Barry Harselaar. Hou op. Ja, ik heb de hele middag in de OB alle paroles in 1993 doorgebladerd... op zoek naar informatie. En weet je waarom? Omdat jij me nooit iets vertelt. Waarom moet ik altijd alles van anderen horen? Van je vader nou de benen. Heeft mijn vader dit verteld? Ja, hij dacht dat ik het al lang wist. Wat ook heel logisch zou zijn, aangezien we al een fucking jaar met elkaar zijn. Als Sim je alles heeft verteld, waarom zit je dan een hele jaargang aan kranten door te werken? Je moet je niet overal mee bemoeien, ahombever. Huil je nou? Groot op. Hu huil je vanwege die man die die vermoord heeft? Nee. Huil je omdat je je schaamt? Waarom zou ik me schamen? Nou, vanwege de gruwelijke details bijvoorbeeld. 26 botbreuken. Alleen zijn donorkodisiel was nog heel Het was geen moord, het was doodslag Ik ben gewoon verdrietig om de jongen zelf, om zijn lot hm? Ondanks alles heb ik met hem te doen, is dat zo gek? Ja, ja dat vind ik gek Nou dan ben jij weer eens lekker een klootzak, Aron Godverdomme Hadden jij en Joni vaak ruzie, Aaron? Ik was altijd de klootzak. Vond zij dat of vond jij dat? Zij vooral. Ik weet niet of ik mezelf een klootzak vond. Achteraf, ja, maar... Maar zij lokte het uit. Wat deed ze dan? Joni zijn. Kun je dat uitleggen, Aaron? Joni en ik... Ja, we waren in balans. Een ongezonde balans... Een zieke balans, eigenlijk. Rottend vanaf het begin. Maar we waren in balans. Tot het ontplofte. Oh, wat een armoedig hotel dit, zeg. Nou, hoe we er alleen maar te overnachten. Er is niets beters in de buurt. Dat is al bommel? Smakeloos. Hoe laat moeten we op de receptie zijn? Ja, weet ik veel. Weet is jouw vriend... Even kijken. Vijf uur. Nou, we hebben nog even. Mm -hmm. Er is zojuist een persconferentie geweest en de politie Jezus heeft bekendgemaakt. Christus. Tot nu toe 20 doden en taal gevonden. Enschede. totale ontreddering. Een explosie van? in een vuurwerkopslag Geef. midden in een woonwijk in Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Volgens getuigen zou een brandje in de directe omgeving zijn overgeslagen... naar de vuurwerkopslag, waardoor een enorme ontploffing ontstond. Nieuwsgierigen die naar het brandje stonden te kijken... werden bedolven onder een zeevuur van rondvliegend vuurwerk. De hele straat is verwoest. In de buurt van de vuurwerkopslagplaats is het een gigantische chaos. Het aantal doden en gewonden kan volgens de politie nog wel oplopen... Want door de chaos ter plekke is er nog geen helder totaalbeeld van de situatie. De brand woedt op dit moment nog steeds. En het ziet er niet naar uit dat die snel onder controle zal zijn. Doe je nog even goed. Waarom? Je strikje, het zit scheef. Ja, dat kan mij dat strikje nou schelen? Ja, jou niks, nee, maar ik moet naast je lopen. Hè? God, daar moeten we hier echt heen. Laten we nu geen paniek gaan zaaien, oké? Okay? <totst> God, wat een overdreven gedoe hier. verzaai je wel. Ga je nu normaal doen? Bever, daar ben je. Sorry dat we het laatste in Etienne. Er is wat consternatie in Enschede. Eet rustig verder. Niets aan de hand. Er is een brand geweest bij SA Fireworks. Geen probleem, jongens. Schrijf aan. Eet. Ja, dat is ook proberen dan mee te varen op de naam McKinsey. Goedenavond. Boudouin Stol. Boudewijn vertelt net dat hij een collega is van Etienne bij McKinsey. Zijn baas, eigenlijk. Teamleader. Ah, De jonge dame heeft er verstand van. Nee, niet zijn teamleader. Ik ben managing partner in Amsterdam. Of filiaalhouder, hoe je het noemen wilt. Een big chief dus. De big chief van McKinsey Nederland. <laughs> <laughs> Hoeveel consultants stuurt u dan aan? U stuurt niks aan. Je ongeveer 150 man. Oh. <laughs> maar zoals jij vast wel weet, zijn consultants zelfstandige mensen. De kleine vazens hier bijvoorbeeld, die schel ik één keer in de week de huid vol en dat is echt genoeg. <laughs> en uw dochter, wat doet zij? Brigitte. Is mijn vrouw. Ah. Ze is manegehouder. Uh, een paar jaar geleden heb ik voor haar een op sterven na dodenstal gekocht. Een bouwval die je inmiddels niet meer terugkent. Ze heeft... Ja, ze heeft zelf ook een mond. <laughs> maar uh, hij heeft gelijk hoor, mijn uh, droomwens is uitgekomen. Paarden zijn zo helemaal mijn ding. Ik hou van Paarden. Toen we erin stapten, toen had de manege één ster en nu hebben we er drie. Dat ja. ja, is echt helemaal, echt helemaal mijn ding. Ja, zoals ik al zei. Dus. Goh, ja. nou, is interessant. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En waar is de manege, als ik vragen mag? En hoeveel oh. paarden hebben jullie? Sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in paarden? Tussen Scheveningen en Wassenaar. Ja. Paul aan het strand. strand. Ja, de ligging kan niet hoor. Zo precies tussen de duin. Ik heb tot mijn zestiende paard gereden. Rijd jij ook? Een beetje, maar jij rijdt beter. Schat ik zo in. Ik kan me jou wel voorstellen op een galopperend paard. Mm. Naakt en zonder zadel, zeker. We zijn al vier jaar samen, maar Arons fantasie slaat nog net zo makkelijk op hol als vroeger. <lacht> <lacht> zeg eens, wat studeert de jonge dame eigenlijk dat ze zoveel van McKinsey weet? Uh, ze heeft een computer. Mm. Ja, en er zit internet op. Mm. En op dat internet is ze helemaal zelf naar de website van McKinsey gesurfd, zodoende. Mm. Als ik iets wil weten over McKinsey, dan kan ik altijd terecht bij hem hier. Aron weet alles over consultants. Hm? Voor hem staat het bijvoorbeeld vast dat McKinsey niet onafhankelijk is. Jullie zijn corrupt. Volgens Aaron poept McKinsey rapportjes uit op bestelling, toch? Consultants zijn zakkenvullers, de adviesbrandjes volgens Aaron een decadente uitwas, een luxe verschijnsel dat ogenblikkelijk zou verdampen wanneer de beurs in zou klappen. En Aaron, ja, Aaron kan het weten, hè? Ik... ik, ik uh... Meetje Chen? Ja, die zit hier. Momentje. Bever, het is voor jou. Wat? Met Aaron. Kijk, jij bent onbereikbaar, man. Tijmen. Heel je buurt staat in de fik. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Wat? En mijn huis? Er is brand aan de overkant van je huis. Een vuurzee, serieus. De, de brandweer zegt dat de wind gunstig staat en dat het niet over kan slaan. Ja, ik bel je eigenlijk om je gerust te stellen. Oké. Okay. Ja, jullie zullen wel in de zenuwen zitten. Ja, maar overal vuur dus. Jezus Christus. Tijmen? Tijmen, ben je er nog? Oh. Ja, ja, sorry. Oh. Sorry, je moet hier een bluswagen langs. Wacht. Je, je, je huis staat er nog, maar die glazen wand is kapot. Weet je wel dat... De schuifpijn. Uh... Ja, precies. Ja, die ligt eruit. Oh, wacht. Ja, ja, ze sturen me weg. Hey, alle glas is kapot, overal. Niet normaal, man. Oké, okay, nou, ik, ik ben blij dat je belt, man. Ja, nee, met ons gaat het goed hoor. We, we zijn op een bruiloft, maar we kunnen binnen een uur in Enschede zijn. Waarom? Ja. Je kunt niks doen, man. Blijf alsjeblieft daar. Wees blij dat je daar bent. Ga lekker feesten. Ik moet ophouden, jongen. Ik moet die weg. Ik begreep het, Dat is helder. Ja, je hebt helemaal gelijk. Doen we. Wat zeg je? Ja. Ja, Tijmen, rustig maar. Nee, reken daar maar op. We, we komen eraan. Goed, man. Ja, we rijden zo naar huis. Dag. Nou, dat klonk niet al te best. Nee. Er is een vuurwerkfabriek ontploft in Enschede. Goh. Nee? We zagen het daar straks al op tv in ons hotel. Ik woon in de buurt van die fabriek. Nou, het is veel erger dan ze dachten. Go? Ja. Goh. Ja, de schuifpij van mijn huis is eruit geknald en ik wil nou, eigenlijk... als dat alles is, hè? Voorlopig is dat alles, ja. Maar de straat staat in lichte laaien. Ik, ik vind dat we daarheen moeten. Nu. Nu. Aaron, graag... Aaron. Doe niet zo ongelooflijk kinderachtig. We zijn op de bruiloft van een van je beste vrienden. We kunnen niet zomaar weglopen. Kom hier een beetje, schatje. Hè? Huh? Mogen geloof ik blij zijn dat Aaron geen manege heeft? <lacht> <lacht> uh, uh, nee, Joni. Ik, ik heb geen paarden, maar wel twee huisdieren, weet je nog? Uh, ja, cavia's. <lacht> En 40 originele jazz-lp's van je vader, en een laptop. En een vermogen aan fotoapparatuur. 2000 boeken. Misschien kunnen we zoveel mogelijk in veiligheid brengen. Hè? Ik, ik, ik bedoel, ik hoop er maar wat. Nou, haal de auto maar, dan vul ik ondertussen een emmer met vijverwater. Hm? Ik snap je vriendje wel. Zijn instinct zegt hem dat hij naar de brandhaard moet. Maar als je het mij vraagt, moet je je emoties even laten voor wat ze zijn. En bedenken: wat is het probleem daar in Enschede? Welke rol kan Arend vervullen bij de oplossing ervan? Ik heet Aaron. Ja. Dat moet jij je afvragen. Liever nu dan straks. Je kunt er beter hier achter komen dat je bijdrage nul zal zijn, of zelfs negatief, dan daar. Wie heeft het over een negatieve bijdrage? Ik. Er is daar brand. Er is instortingsgevaar. Er hangen daar gifwolken. Een hele rattenplan. Het enige wat de professionals daar van burgers verlangen, is dat ze maken dat ze wegkomen. En wat weet jij daar nou van? <laughs> je bent een grappige jongen, Arend. Johnny, mm, stel, je vriendje vertrekt toch? Wat dan? Dan zwerft Arend daar zonder slaapplaats door een crisisgebied. Hij loopt in de weg. En stel, de wind draait wel. Dan staat hij toe te kijken hoe zijn huis tot op de grond afbrandt. Machteloos en beneveld. Daar moet je tegen kunnen. Als ik hem zo inschat, dan kan hij daar niet zo goed tegen. Helt hij nou? Mijn lens, er zit iets op. Sorry. Sorry, ik, ik moet even weg. Heb je je overhemd uit? Waarom zit jouw scheef? Arend? Nee, Jolie! Jolie! Nee, ik ben aan het eten, Arend. Ja, Waarom maar... eet je beetje af? Doe het zo kinderachtig. Kapot, oh, kapot, kapot! is. Oh, oh. <laughs> ook een stukje koud. Nee, nee, nee, Hier, nee, nee, ah. oh, oh, oh, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,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 Regieassistent Hanneke Hendricks. Muziek en sounddesign Kuitenbrouwer en Henselmans. Productie Karin van Dis. Regie Marlies Cordia en Vibeke van Zaaier, oorspelfabriek. Met dank aan het Mediafonds en de NPO. Volgende week in Bonita Avenue. Jezus, Aaron, moet je kijken.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 Gaat het dan nou nog steeds over de Enio? Ja, dit gaat nog steeds over Enio, ja. Jezus, Aaron. Ik heb twee jaar lang met die man in een winkel gewerkt. Met zijn tweetjes. Hij was belangrijk voor me. Wat is er dan met Enio? Samma, waarom luistert hij hier nooit iemand? Mama vertelde het gisteren. Hij was in Roombijk tijdens de ramp... en ze hebben hem met ernstige brand- en snijwonden in een traumahelikopter naar Groningen gevlogen... en ze weten niet of hij het redt. Och, och, meisje. Moeten die tweetjes zijn? Pardon?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 Tom de Graaf belde net met interessant nieuws. Kan volgende week al raak zijn, maar ook pas over een half jaar. Als ik ja zeg, natuurlijk. Jongens, wij beginnen hoor. Ja, we komen. Aaron, dit is strikt geheim. Geen woord hierover aan tafel. Bezoek de website www.bonitaavenue.nl Nooit meer slapen. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit meer slapen. Wim Brands gaat op vrijdag op bezoek bij een schrijver en vandaag is dat Karin Anema, die in haar nieuwe boek Vandaag koop ik alle kleuren het levensverhaal schetst van Twan. Een man die leed aan schizofrenie en die op een bepaald moment in zijn leven besloot om zijn ziekte voorgoed te verbergen. Wim Brands spreekt Anema in haar Haagse woning en ze vertelt hoe ze Twan heeft ontmoet. Kijk Wim, dit is Twan op zijn veertiende, rokend, met een pijp in zijn mond. En dit is de leeftijd waarop hij ook in het slachthuis ging werken. Al zijn vakanties en vrije dagen bracht hij daardoor naast zijn schooltijd. En hij wilde in die tijd, wilde die, zo heb ik uit je boek begrepen, heel graag naar de kunstacademie. Hij was van jongs af aan al uh, aan het tekenen... en op, op zijn veertiende gaat dat tekenen steeds uh, intensievere vormen aannemen. Hij gaat uh, veel bijbelse tafelen uh, tekenen... maar vooral ook uh, uh, tekeningen van misvormde mensen... met afgehakte ledematen, uh, bloederige tafrelen, van strijd en oorlog. En, uh, nou, ja, zoals Bos eigenlijk schilderde, zou je kunnen zeggen... Nou, hij mocht van zijn, van zijn vader, mocht hij, die wilde niet dat hij naar de kunstacademie ging. Hè? Wat voor milieu kwam die? Een eenvoudig milieu, een Rooms-Katholiek gezin, groot gezin... Eh, met een problematische moeder, in de zin van ook onmachtig... gezien haar eigen problemen, die in die tijd natuurlijk ook allemaal onbekend waren. Dus wat ook eh, voor het hele gezin heel moeilijk moet zijn geweest, inclusief haarzelf... waar het dus merendeels op de vader aankwam, de zorg voor het gezin, en op Twan. Want Twan werd voor alles ingeschakeld voor de zorg, voor, uh, voor ieder klusje waarvoor zijn vader hem maar kon gebruiken. Ook wel begrijpelijk in die tijd. Hè? Je moet je ook voorstellen, Brabant is min of meer platteland. Uh, het is een andere tijd. Welke jaren hebben we het dan nu over? Jaren... Uh, 65. Ja. Hij is van 8, 49 geboren. Wanneer ben jij hem tegengekomen? Zeven jaar geleden, bij toeval... Op het ijs. En het was een spontane ontmoeting. En ik had geen idee wie het van werkelijk was. Het was gewoon een prettige, prettig contact. En ik was hem ook eigenlijk helemaal vergeten. Toen ik een half jaar later een mailtje kreeg. En het was een merkwaardig mailtje. Ik delete snel van onbekenden. Heel snel zelfs. En dit mailtje, ik begon het een paar keer te lezen. Ik dacht, maar wie, wie is dit dan... En wat wil hij nou precies vertellen? Het was informatiedicht, het was uh, ontdaan van iedere sociale saus. En heel langzaam het, drong het tot me door, maar dat was de jongen van het ijs. En ik heb spontaan gereageerd en zo is een vriendschap ontstaan. En op welk moment tijdens die vriendschap... Uh... Vertelde hij je, nou, ik, ik, uh, ik heb al heel lang last van schizofrenie. Ik heb in inrichtingen gezeten, ik heb een paar psychoses gehad. Wanneer werd dat allemaal duidelijk? Direct. Niet op het ijs, want dat was het alleen maar casual. Maar de allereerste keer dat ik ook spontaan bij hem langskwam... ik stond in de file, had hoofdpijn, wilde eruit. Ik zag de plaatsnaam van zijn, uh, een bord met de plaatsnaam waar hij woonde... en ik dacht, ah, dan ga ik hem even opzoeken. En mijn oog viel toen ik binnenkwam op een foto, een zwart-wit foto. En die vond ik zo mooi en ik liep op die foto af. Ik zei, wauw, prachtig, maar wat een angst straalt daaruit. En ik zei, wie is dit en wat een knappe vent. En hij zei, dat ben ik. Ik heb heel lang in de bagger gezeten. En toen heeft hij direct verteld, ooit ben ik gediagnosticeerd... zus en zo. hele ellendige periode gehad, maar ik ben er bovenop gekomen... Dat was in het korte boodschap. En vervolgens werden vrienden, We gingen veel mountainbiken, schaatsen, skileren En iedere keer weer pakte hij iets van zijn tekeningen, van zijn schriftjes... van zijn registraties, zijn visualisaties en ging weer vertellen... of van zijn brieven om te vertellen over die geschiedenis. En zo heb ik in die eerste vijf jaar stukje bij beetje alles gehoord. Nou, even recapitulerend... Ik ken jou omdat ik je voor mijn televisieprogramma al eens heb gesproken. Op de radio ook, over andere boeken. Maar mensen die jou nu voor het eerst horen, die denken... Hé, hé, wacht even. Ze ontmoet iemand op het ijs. En vervolgens komt ze met die persoon in contact via een merkwaardige mail. Dan is ze op een gegeven moment op... Hé, staat ze in de file, ze heeft hoofdpijn. Ja. En ze denkt, hé, daar woont die man, daar ga ik eens lang. Dit klinkt allemaal, hoe zou je dat willen omschrijven? Dat ik zelf ook een beetje gek ben. En dat was voor hem misschien een hele geruststelling. Hij heeft ook wel eens in de gesprekken gezegd... wie is er nou gek, jij of ik? Ik ben daar heel spontaan in. Zo werk ik ook op een rijks, intuïtief, ad hoc. Ad hoc was overigens een woord waar hij helemaal niet van gediend was. Want hij was een uitermate gestructureerd leven wat hij leidde. Wat hij ook heel hard nodig had. Dus ad hoc was in eerste instantie zoiets van wat overkomt me nu. Maar het is wel uh, mijn manier van uh, contact leggen. Nu heb, je dat, ja, nu heb je dat leven van hem. De ondertitel is ook... De titel is Vandaag koop ik alle kleuren. En het ondertitel is het levensverhaal van een man en zijn psychoses. Ik heb hier een vraag over. Even, maar eerst even over die titel. Vandaag koop ik alle kleuren. Dat, dat, is, dat, dat speelt ook een rol in het boek. Hè? Een grote rol. Hij is zeer creatief geweest, juist in die aanloop naar de psychose tijd... ook nog tijdens de psychose, en toen is het stilgevallen. Hij heeft dat proberen op te pakken na decennia... met wat meer mathematische uh, figuraties, uh, ook mooi... maar met harde lijnen, totaal anders dan die bloedige tafereelen die daarvoor waren... En wat heel menselijk gericht was en daarna helemaal abstract... maar niet meer waar hij trots op was of waar hij mee uit de verf kwam. Hij schoffelde dat als dat was niks meer. En hij voelde een enorme noodzaak om wel weer te gaan schilderen... en het lukte hem maar niet. Het bleef steken bij voorbereidingen en verder niks... Een van zijn motivaties om, mee te, om met dit boek eigenlijk te starten... want het is zijn initiatief geweest. Hij wilde heel graag onderdeel zijn van een creatief proces. En dat kon hij doen, omdat ik totaal afhankelijk was van hem bij het boek. En dan kon hij er met zijn neus bovenop zitten. Uh, ik heb ook heel transparant met hem gewerkt. Want hij zei, ik kan zelf niet meer creatief zijn... maar dan kan ik tenminste onderdeel zijn van een creatief proces. En een andere motivatie was dat zijn leven daarmee zin zou krijgen de ervaring op zich en het resultaat want naar de titel is dat toen hij de eerste versie las in het Roland Holsthuis want daar heb ik me een maand teruggetrokken heb ik hem het laatste weekend uitgenodigd toen heeft hij heel ontroerd de eerste versie gelezen en uh, meteen daarna is hij uh, schildersdoek en verf gaan kopen en hij is weer gaan schilderen prachtig gaan schilderen totaal anders dan wat we uit zijn jeugd kennen heel mooi en bijvoorbeeld ook animatiefilmpjes gaan maken, wat heel moeilijk is. Hij is langzaamaan, begon hij weer op stoom te raken. Op dreef te raken. Ja, vandaar dus, vandaag koop ik alle kleuren van alsof die. Dat klinkt heel romantisch, maar hij heeft het zelf zo gezegd... alsof hij door het maken van dat boek, het vertellen van zijn verhaal... opeens op een, op een zekere manier ook bevrijd was. Hij was bevrijd. Het was een overwinning. En door twee dingen. Het was een overwinning op zijn sociaal onvermogen. Zijn uh, beperkte sociale omgang met anderen. Vrijwel niet. Het, was een, het contact onderling was daarin een overwinning. Maar ook... Het... Uh, uh, Even kijken, sorry, wat was je vraag? Ja, uh, je raakt in de war omdat ik nu de computer uh, van je dichtklap. Want die begint een beetje raar te zoomen. Nou, het was een bevrijding van hem voor hem dat, dat zijn verhaal was oh, opgetekend. Ja. Het, was, dat was het. het was geen los zand meer, zijn leven. Want daar had hij last van. Het was helemaal verbrokkeld, lag het ware, als een puzzel van tienduizenden stukjes aan zijn voeten. Uh, en dat was gesymboliseerd door al die frutsels en aantekeningen en tekeningen. Maar nu was het een verhaal geworden. En zijn leven had daarmee in de ervaring op zich zin gekregen. Ja. En weet je, wat ik heel bijzonder vind aan je boek, en dat is ook de reden dat ik nu op dit moment hier in Den Haag tegenover je zit. Uh, er gebeurt iets heel bijzonders met hem op een bepaald moment. En dat heeft met die schizofrenie te maken. Eerst even over schizofrenie. Er is nog steeds volgens mij niet echt een goede verklaring gevonden... door wie dan ook wat het is. Ik weet dat Jim van Os, een hoogleraar in Maastricht... miljoenen heeft gekregen om het uit te zoeken. Maar we weten het niet. Zit het in de hersenen? Is het de omgeving? Dat klopt. Men weet het niet, na honderd jaar nog niet. Het zal wel een interactie zijn tussen genen, sociale omgeving en het brein. Maar daar gaat het boek uiteindelijk ook niet over. Het gaat juist over de mens. De mens erachter. Want al die discussies gaan uiteindelijk over uh, om een verklaring te vinden. En dat heeft Twan zelf ook gestoord. Van, ik ben meer dan een etiket, ik ben meer dan een ziekte. Ik ben een mens met een karakter en hij heeft het ook op karakter... heeft hij eigen kopingmechanismes ontwikkeld... om de schizofrenie de baas te worden voor een zeer groot deel. Wat ik heel knap vind en juist die innerlijke kracht... is voor mij een drijfveer geweest om het boek te schrijven. De persoon achter de stoornis. Ja, maar kijk, en dat is wat ik dan intrigerend vond. Hij neemt... Want, Kijk, we weten dus nog steeds niet goed wat voor ziekte het is. We weten wel hoe we labels moeten plakken op mensen die het hebben. Maar hij besluit op een bepaald moment om een, om een masker op te zetten. En dat, dat zegt ook iets over schizofrenie. Dus hij is in staat om, nou ja, leg het maar uit wat hij doet... Ja, hij zet een masker op. Heeft alles te maken met het gevoel van buitengesloten te worden. Wat hij al in zijn jeugd heeft. Hij werkt op het slachthuis. Wordt buitengesloten door de andere kinderen. Sluit zich ook zelf buiten. In de latere fase van studeren. Hij heeft op de Academie voor Bouwkunst gezeten. TU Delft een jaartje. Uh, hij is altijd bezig met het thema buitengesloten worden. Na een gedwongen opname in de inrichting... wordt hij nagejouwd he, van Antonius, van Padua, et cetera. En dat na, bij dat najouden denkt hij... ik zorg dat ik vanaf nu niet meer te lezen ben. Ik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 Dus degene die contact met hem hebben horen... kunnen wel een gesprek met hem hebben over ijstijd of over sportmaterialen, dat soort dingen, maar horen niets over zijn persoonlijke leven. Maar en even terug, spaar. ja, dat snap ik, maar even terug. Padua, wat is Padua? Dat is een uh, inrichting, een psychiatrische inrichting, die beruchte. Huh? Toen ooit beruchte. Waar, waar, waar is die? Uh, bij Bokkel. Uh -huh. En daar, uh, heeft hij een daar heeft hij gezeten na zijn eerste of zijn tweede psychose? De eerste, en die heeft hij als warmer en sensitiever ervaren dan de tweede. En dat is niet echt een eerste en een tweede. Hij heeft dat ooit zo samengevat. Maar in totaal bestrijkt dat vele jaren. Het, het is on en of, on en of. Want hij heeft ook in die tijd nog wel tijdelijke baantjes gehad. Maar dan verzande hij weer in een langdurige psychose. Het zijn er vele achter elkaar geweest. Hij heeft het uh, voor mij verbeeld in een, uh, uh, in een, in een prachtige tekening... Ieder psychose moment heeft hij genummerd. Dus ook weer niet beschreven, maar genummerd... om er controle over te krijgen, om vast te krijgen. En achter al die nummers zit die ellende verstopt. Die chaos aan ervaringen. Maar daar heeft hij een prachtige tekening van gemaakt. Van puur de nummering van die psychose momenten. Maar het zijn er honderden. Maar even over die eerste psychose. Hoe openbaarde die zich bij hem? Wat ging die doen? Zodat zijn omgeving dacht, hé, hey, wacht eens even. Je beschrijft het heel mooi trouwens. Betekenis toekennen aan toevalligheden, daar begint het eigenlijk mee. De, de informatie komt ongefilterd binnen. Het wordt een voortrazende gedachtenstroom. Een, een trein van associaties die niet meer te stoppen is. Want wij denken misschien bij associaties ja, leuk, grappig, creatief. Nee, het is heel akelig, want het dendert voort, grenzeloos voort. Dus iedere grens gaat weg en dan... Wordt heel beangstigend en gaat betekenis toekennen aan toevalligheden. En eh, daarmee bouwt een waan zich op. Hè, want dat is een verklaring eigenlijk om maar een verklaring te zoeken voor die betekenis die je toekent. aan bijvoorbeeld een rode auto die passeert, om maar eens iets te noemen. Zij wordt paranoïd, gaat in wanen leven. En eh, de tweede psychose wordt agressiever, meer met van, niet, niet naar mensen, maar muren weghakken, zijn huis vernielen. Um, en diepe eenzaamheid, zich in de kelder uh, terugtrekken... en daar helemaal verwaarloosd het hoofd tegen de plinten slaan... om maar niet de chaos in zijn hoofd verder meer uh, te horen. Dan komt hij in Padua terecht... Die inrichting. Hij komt eruit. En hij wordt nagejouwd, vertelde je daarnet. Dat was een omgeving. Ja, iedereen weet dan. hij heeft want Er waren meer mensen daar in Den Bosch... die uh, ook opgenomen waren. Ook anderen uit zijn vriendenkring. En uh, ja, het is, was algemeen bekend. was ook de tijd van antipsychiatrie. Dus je hebt meer de mensen in het straatbeeld. Hij wordt nagejouwd. En hij was al allergisch voor het najouwen... gezien het slachthuisverhaal. En hij heeft van de ene moment op het andere moment besloten... nou trek ik dat panser op. Ook in die opvanghuis waar hij heeft gezeten... Schropputjes van Brabant, zou je kunnen zeggen. Opvanghuizen voor criminelen, voor ex-psychiatrisch patiënten... voor psychiatrisch patiënten... zonder enige hulp of begeleiding. Ook daar heeft hij nooit laten vallen waarom hij daar zat. Maar dit is... Dit is dit, dit, dit, ja. ja, dat maakt je boek ook zo, zo beklemmend om, om te lezen. Want hij... Hij was dus in staat om dat wilsbesluit te nemen. Maar hij, hij kreeg natuurlijk nog steeds die signalen door. Hè? Zoals je die krijgt als je schizofreen bent. Van nu moet je vandaag op uh, auto's letten die een groene kleur hebben. Of wat dan ook. Dat is tijdens de psychose. Maar buiten de psychose, dan ben je extra ontvankelijk voor indrukken. Maar het zit een beetje tussen het normale, tussen aanhalingstekens en de psychotische periode in. Dus hij is zeer sensitief voor prikkels, maar hij leert daarmee omgaan. Dat is allereerst door een gigantische zelfdiscipline. Hij zet zich buiten een sociale omgeving, dus gaat buiten de stad, waar al die prikkels zijn. Uh, geen drank, geen sigaretten meer. Uh, dus een zelfdiscipline, dan een ijzeren structuur, dagstructuur. En dat gaat hij vormgeven door de sport. Die sporten doet hij niet omdat hij het zo leuk vindt, maar uit een zelfopgelegde structuur. Het is een noodzaak. Uh, een belangrijk is registreren. Dus zodra die orde te veel wordt, uh, gaat hij, of het nou CD's zijn of boeken of boodschappenlijstjes, hij gaat alles registreren. En hij zegt ook, hij is dol op lijstjes en catalogie. Want daar zit een hele wereld achter. Achter iedere cijfer zit een wereld achter. Maar hij heeft hem dan bedwongen. Hij heeft die chaos bedwongen tot een eenheid gemaakt. In plaats van al die verbrokkelde informatie die hem anders. Ja. Voor de He, waar hij anders mee moet zien te leven. Dus om te kunnen overleven... en, en nu, nu maak je, het ook, je maakt het ook, zoals in je boek ook trouwens, he, heel mooi duidelijk... om te kunnen overleven moet hij zich isoleren... en moet hij opletten dat, dat hij inderdaad niet te veel prikkels krijgt. Als hij die krijgt, dan zou er een psychose kunnen, kunnen, kunnen, kunnen dreigen. Maar dat betekent, ja? Ja, dat is er ook zo een, dat hij heel goed... pre-psychotische momenten leert onderkennen... Dus hij, ik heb nooit iemand ontmoet met zoveel zelfreflectie. Het is trouwens ook een kenmerk van schizofrenieën. Enorm zelfreflectief. Maar hij heeft zichzelf zo uit een treuren leren kennen... dat hij heel goed voelt wanneer, zoals hij zelf zegt... al zijn poriën extra wijd open gaan staan. En dan gaat hij dingen uitvergroten. Ook al is hij gewoon aan het werk, voelt hij maar aan het werk. Collega's rechts, links, voor, achter. Hij gaat dan minuscule dingen enorm uitvergroten dat explodeert in zijn gedachten, en hij voelt dat aankomen... en hij weet, ik moet het eruit fietsen. Hij gaat dan met sporten, gaat hij dat onder controle brengen... plus dat hij dat weer gaat registreren. Hij gaat het in systemen gieten. Mathematiek is een belangrijk iets voor hem... want dat geeft eenduidige antwoorden. Dan is hij af van die dubbelzinnigheden, ja. van dubbele betekenissen... En in jullie contact, er moeten ook momenten zijn geweest... dat, uh, dat jij, als je, als je langs zou komen, dat dat te veel prikkels zou geven of wat dan ook. Je moet iets hebben gemerkt van zijn, van zijn klassificatiedrift natuurlijk. Ja, en hij heeft alles van ons geregistreerd. Uh, alles dus niet alleen bewaard en geprint, maar ook geregistreerd. Klopt. Of het nou mailverkeer is of foto's... Alles. Iedere snipper. Ik van mijn kant heb hem geforageerd. Ik heb compleet transparant gewerkt. Dus alles wat ik, ook de contacten die ik nog voor het boek buiten hem omhad, zoals met een psychiater of met uh, een aantal uit zijn netwerk, alles heb ik met hem teruggekoppeld. Um, wat hem hooguit te veel, was soms van uh, als je een tas hebt, en die tas zet je op een verkeerde plek neer, dat vond hij rommel, dat, dat is chaos. Maar daar hou je op een gegeven moment rekening mee. Het was van zijn kant uit, uh, hebben we ook de afspraak gemaakt... hij zou op ieder moment terug kunnen van de afspraak voor het boek. Vond ik zelf heel belangrijk, heeft hij niet om gevraagd... maar vond ik een noodzaak. Omgekeerd was het niet vrijblijvend. Ik heb het als een enorme verantwoordelijkheid gezien... om dit tot een goed einde te brengen. En ik heb dat in, uh, vlak voordat hij stierf... In vlak voordat die eindversie er lag, ook wel als een... Hele grote verantwoordelijkheid gezien, dat ik dacht, ik wil er ook weer van af. Want op een gegeven moment ga je wel denken: van ah, ja, dat is goed voor het boek, dat is interessant voor het boek. En van die bijzin wilde ik af. Ik wilde weer gewoon iets grappig of interessant vinden zonder er iets mee te doen. Hij is trouwens een natuurlijke dood uh, gestorven. Hè? Out of uh, the blue? Ja, yeah, out of the blue. En eigenlijk had je toen, nou ja, je ontmoette hem op het ijs. En, en, en die dood, ik bedoel. Dat is ook naar vertel het zelf maar. Dat is heel pijnlijk, want hij was zeer gezond, Leeft dus zonder drank, zonder sigaretten, heel sportief. En uh, hij is wel, vanaf het eerste moment dat ik hem heb ontmoet, heeft hij wel als een feit, als een voldongen feit, gezegd: ik word zo'n geval die maandenlang of een jaar lang in zijn huis ligt, dood en niet wordt gevonden. En hij heeft het kort voor zijn dood nog een keer gezegd. En ik was zelfs wat geïrriteerd. Ik zei, nou ja, ik heb zo ontzettend veel contact. Zeg dat nou niet. En ik heb hem binnen 24 uur gevonden. En puur op intuïtie. Dat ik, ik had geen enkele aanleiding om. Ik heb ook op weg naar hem toe. Want ik moest natuurlijk naar hem toe rijden. Geen moment gedacht dat hij gestorven zou zijn. Alleen maar dat ik gek was. Maar ik heb hem wel heel erg dood aangetroffen. Weet je wat ik ten slotte graag aan je wil voorleggen? Leeuwer de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen van het AMC... die zegt iets, iets heel moois en treffends over je boek. Dat jullie door jullie manier van werken, dat verhaal van hem vertellen... een scheiding der geesten hebben overbrugd. En schizofrenie is nog steeds een groot probleem. We hebben geen oplossingen voor. We, hebben, we weten niet waar het vandaan komt. Isolement, de hersenen... Maar wat heeft jou dit nu geleerd over hoe je daarmee om moet gaan? Tijd nemen. Tijd nemen voor iemand, um, serieus nemen. Ik ben zelf eigenlijk bloedserieus. Dat hielp in dit geval heel erg. Ik ben onbevooroordeeld, anders zou ik al die rare reisboeken ook niet hebben geschreven. En andere naar vreemde culturen. Dit was voor mij een, op een andere manier een vreemde cultuur. Maar buitengewoon boeiend. Tijd nemen, serieus nemen. Iemand niet bijvoorbeeld afschrijven in een in samenleving waar iedereen maar een geslaagd leven moet leiden. Hij heeft gekozen voor de periferie. Niet omdat hij niet sociaal was, maar om ermee om te kunnen gaan met zijn eigen stoornis. En ik vind dat bewonderenswaardig om in de coulissen... toch een bevredigend leven te leiden. Hij was niet op zoek naar geluk namelijk, maar wel naar zingeving. En dat heeft hij wel gevonden. En onder andere, of nee, juist, uiteindelijk door het boek. Dat was voor hem meest zingevend. En iemand die tegenover hem zat en die gewoon zijn verhaal... Proberen te snappen. En ook de taal die hij daarvoor nodig had. Taal, voor mij natuurlijk een uh, Eldorado. Ik vond het een oase om, uh, om me daarin te verdiepen. En, uh, ik, ik, heb nooit, ik ben altijd heel vluchtig, met een heleboel dingen vluchtig... maar bij hem nooit. Want Miltie, klas las drie keer zijn tekst, want er zaten allemaal laag in een nieuwe betekenis. Het is zelfs dat ik nog steeds nieuwe dingen in zijn tekst ontdek. Zelfs in het boek weer nieuwe dingen. Um, want wat je vroeg wat ik ervan heb geleerd eigenlijk. Hè? Uh, dat het de moeite waard is om stil te staan bij dit soort verhalen. En niet af te doen. Ik zou het zelf ook nooit hebben gedaan. Want ik kom uit een nest van psychologen. Ik heb nooit iemand gek gevonden of abnormaal. Het is heel boeiend om je te verdiepen in een andere gedachtewereld die ook jouw gedachtewereld zou kunnen zijn... als het lotje eens een keer tegen zou zitten. Want wie is er niet bang voor controleverlies, voor alleenstaan... voor buitengesloten worden? Dat zijn emoties die wij allemaal delen. Vanuit Den Haag hoorde u Wim Brands op bezoek bij schrijfster Karin Anema. En haar boek Vandaag koop ik alle kleuren... is uitgegeven bij uitgeverij van Genep. Soulmuziek gaan we draaien. Ze was vooral succesvol in de jaren 60 en 70. De soul- en gospel Laura Lee. En uit die periode, haar hoogtijdagen, hoort u het volgende nummer. It's all wrong, but it's all right. You gave your affection To another woman. do my best to understand Cause I crave your love Like a blind man craves life It's all right It's all right Temptation keeps calling you get strong It's all wrong, but it's all right. Laura Lee was dat een bescheiden hitje, leverde dat haar op in 1967... Straks in het tweede uur van Nooit Meer Slapen... kunt u luisteren naar een zelfportret aan de hand van iemands botten en schedel. Dat is het genre waar Caspar Berger zich in verdiept. Portret van de artiest als een dode man. U krijgt advies bij slapeloosheid van filmmaker Jos de Putter. En u kunt luisteren naar een radiostation... dat speciaal is gemaakt bij een beeld van Auguste Rodin... gemaakt door kunstenaar Arnoud Holleman. U kunt ons ook bereiken via Twitter... @vpro -nms, en via de mail Nooit Meer Slapen. At vpro .nl. En Maartje Wortel schrijft zometeen een verhaal. Althans, ze heeft het verhaal waarschijnlijk al af. Maar ze draagt het zometeen voor op basis van de actualiteit. Speciaal voor ons geschreven. Tot zometeen.